Evie van Eck met het NOS Journaal. De syriër die gisteren in Den Haag drie mensen neerstak, gooide in februari zijn huisraad naar buiten, dat bevestigen bronnen aan de NOS. Dat doet vermoeden dat de man psychische problemen had. Het gaat om de 31-jarige Malek F die in het centrum van Den Haag woont. De politie heeft vanavond opnieuw onderzoek gedaan in zijn woning. Malek F ligt nog in het ziekenhuis nadat hij bij de arrestatie gisteren in zijn been werd geschoten en werd getazerd. Ook de drie slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. De Iraanse president Rouhani waarschuwt zijn Amerikaanse collega Trump... om zich niet terug te trekken uit de deal met Iran. Hij zei in een tv-toespraak dat de VS daarmee een historische vergissing zou begaan. Trump zegt al een tijd dat hij van de deal af wil... De Duitsers, Britten en Fransen hadden voorgesteld om scherpere afspraken te maken over het Iraanse raketprogramma om Trump tegemoet te komen. Maar Rouhani zei vandaag ook dat hij niet wil onderhandelen over zijn wapenarsenaal. Een huis in Leeuwarden is zwaar beschadigd geraakt doordat een auto dwars door de gevel naar binnen reed. Volgens de bestuurster ging het mis tijdens het parkeren. Ze verloor de macht over het stuur en schoot over de stoep de woning binnen. De vrouw wordt nog nagekeken op verwondingen. Wetenschappers hebben definitief vastgesteld dat er geen verborgen kamers zijn... in de graftombe van de Egyptische farao Tutankhamon. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek met een zogenoemde bodemradar. Drie jaar geleden stelde een Egyptoloog dat er mogelijk nog een verborgen kamer was... waar koningin Nefertiti zou kunnen liggen. Maar de radar heeft aangetoond dat er geen kamers of sporen van door deurposten aanwezig zijn. Het weer, het blijft helder. Vannacht koelt het af tot minimaal 10 graden... Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het op de meeste plaatsen 25 tot 27 graden. Alleen in het noordwesten iets frisser en aan de kust kans op zeewind. Ook dinsdag zonnig en zomers warm. Woensdag meer bewolking en kans op buien. Dit was Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! Is Zin in ZFM. ZFM met nu het laatste uur. <middels>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 Leven. Wat met oplooi staat geschetst kan met kleur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 Is zin in ZFM ZFM Met nu het laatste uur Ze is geen medicijn Tegen het tikken van de klok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 Staat geschetst, kan met Zitten wachten, niet de vlag waar ik onder strijd. geen advies bij al mijn klachten. Niet de allerlaatste uitweg waar wij al niet meer aan dachten, maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. ZANG EN When jealousy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 Wat ik had en hoe dat opeens ging leven. Wat met een staat geschetst kan met kleur.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 I'm you.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 Dit van... Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu het laatste uur. <middels>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 Tussen alles wat ik had en hoe dat opeens ging leven Wat met oplooi staat geschetst kan met kleur